Um, Lucas Katrien zit aan de tafel Lucas ja, he. Heeft een boek geschreven Congo een voorgeschiedenis De voorgeschiedenis van Congo Wanneer begint volgens jou de geschiedenis van Congo Sun? Um, met de, de, de Belgen is dat wat je, wat je bedoelt? Dat is wat ik bedoel, ja. ja. En er was ook nog een geschiedenis voor dat de Belgen natuurlijk, in natuurlijk. Congo arriveerden. Ik, ik, ik heb op school geleerd over, over Stanley en zo. De grote ontdekkingsreiziger. Ja. Die ons als het ware Congo heeft geschonken. En wat er voor Stanley was. Ik heb altijd een belachelijk idee gevonden, ontdekkingsreizigers. <laughs> je komt dan in Australië. Wow, we hebben Australië ontdekt. Ja, die mensen die daar woonden wisten dat al lang dat dat bestond. Jij vindt ontdekkingsreizigers een onnozel idee. Nu wel. Nu wel. Nu ik erover nadenk Als kind vond ik het natuurlijk geweldig en spannend. Dat, dat treft want we doen onderwerpen vandaag. Twee daarvan gaan over ontdekking. Ah, ja. ik, ik, ik ga niet <lacht> luisteren. <lacht> <lacht> Straks hebben we het ook nog over Shackleton. Uh, dan. Over, over de, de zuidpool. Maar eerst dus Congo. Lucas, Congo, een voorgeschiedenis, dat boek van jou, dat gaat dus over wat er voor Stanley in Congo aan de hand was? Ja, en ook nog een klein beetje daarna. Eigenlijk, mijn oorspronkelijke ondertitel was uh, Wit over Zwart, omdat het gaat over hoe dat Congo ontsloten wordt en hoe verder dat de kolonisatie zich ontwikkelt, hoe meer racisme dat je krijgt. En ik begin in 1608 uh, met een Antwerpenaar die daar dertig maanden gezeten heeft als handelaar en die eigenlijk uh, een heel interessante tekst gemaakt heeft, die je nergens ongeveer terugvindt in de officiële geschiedenis. Dus er was in 1608 een soort van Antwerpse ontdek ontdekkingsreis hier? Die... Nee, er was gewoon iemand die zaken wou doen. Ontdekkingsreizen zat daar niet in. Ah nee? Er was, wat kan ik daar kopen? En daarom is het juist interessant. Hoe heet hij? Uh, van den Broek, Pieter van den Broek. Pieter van den Broek, uit Antwerpen. Gevaar... Geboren in Antwerpen, maar met de godsdienstrubbles Amsterdammer geworden. Ah ja, dat soort van... Uh... En ik heb hem eigenlijk leren kennen, omdat ik nogal bezig ben ook met de Arabische wereld. Uh -huh. En hij is eigenlijk de man die uh, uit Jemen, uit de stad Moka, de eerste koffie binnengebracht heeft. Daarmee dat ze in Amsterdam eerder koffie hadden dan bijvoorbeeld in Wenen, maar zwart. Ja. Dus, Pieter van den Broeke, ik ben geneigd met mijn uh, jongens -advo -advo avonturen hart om hem een ontdekkingsreiziger te noemen, maar hij is gewoon een handelaar. Ja, nee, het was... Uh, omdat vroeger deed hij in suiker, maar met de ontdekking van Amerika... Uh, was de suiker van West-Afrika, de suiker-eilanden, he, waren niet meer interessant. En dus keek hij uit wat dat die nog kon hebben. En dat maakt het juist interessant, want daarmee weten we dat er toen nog ivoor was aan de Congo-monding. Daarna moest je daar de andere kant van de Congo-stroom eigenlijk naartoe trekken. Maar ook, hij, vindt, hij kan daar al koper kopen en tin. En we weten dat koper en tin alleen maar diep in Centraal-Afrika zit, Katanga, Zambia. Ja. Dat wil zeggen dat er al handelsroutes waren. Precies. ...2000 kilometer lang... ...en dat dat dus niet zo'n wilde mannen waren... ...als nee. dat voorgesteld werd... ...omdat ze, als je handelsroutes van 2000 kilometer kan uitbouwen... ...dan... Uh... Er bestond in de 17e eeuw dus al een, een, een Afrikaanse economie... ...die draaide. Ja. Een, een deel toch. We weten niet alles natuurlijk... ...maar we weten in ieder geval dat er al dus mijnbouw was... ...en dat uh, dat metaal al circuleerde over zeer grote afstanden. Ja. Waar is die Pieter van den Broeken juist geweest... Uh, eigenlijk, dat was het probleem. Hè. Hij zat nog met de zeilschepen. En met een zeilschip kan je de congo niet op. De stroming is te groot. Ah, ja. Dus die moest aanmeren. En dan moest hij direct vertrouwen op lokale boten. Of met de hangmat, zoals hij zegt. Het binnenland in, tot aan het Hof van de Koning. Eerst toestemming vragen. Mag ik hier handel drijven? En dan uh, hij is hij daar in totaal 30 maanden geweest. Dat is ook niet niks. Uh, en dan heeft hij dus al de tijd gehad om niet alleen over wat dat er te koop was te schrijven, maar ook hoe dat die maatschappij in elkaar zit. En ja. dat is weer interessant, omdat ja. die man nog absoluut geen racistische visie heeft. Bijvoorbeeld zijn terminologie die hij gebruikt voor die hiërarchische structuur in het Congo-rijk, dat zijn de termen die ze toen hier hadden. Koning, hertog, graaf. Uh, dat, uh, en ook, uh, staat deels sterk open. En uh, ja, past zich aan aan de gebruiken. Het uh, misschien bizarste gebruik dat hij meemaakt is. Uh, de eigenlijke bazin was de koningin. Uh -huh. eh, ...omdat van de koningin wist men dat afstammelingen uit het koninklijk hof kwamen... ...terwijl van de koning wist men dat niet met al die bastaarden... ...dus op dat punt waren ze ook al iets slimmer. <laughs> en wat kregen we dus als je dus... Eh, als zij dat vroeg, dan moest je bij haar slapen en hij heeft dat ook gedaan. Eh... Pieter van der Roeken <laughs> heeft geslapen met, met, de de de met de koningin van Congo. Ja. Van de Moetes. En het enige wat hij daarover zegt... Want uh, in teksten waren ze wel puriteins. Dat is, ze vrijen wel niet zoals wij vrijen. Oh. daar wil ja, ik dat nog... hebben. want het oh. alles over... Vertel, Pieter van den Broek. Ja, maar nee. nee. nee. nee. nee. nee. Ze vrijen niet zoals wij vrijen. Dat dat Een punt. En dan verder maar, zegt hij dus, dat Dat is over. ook weer, want later ga je hebben. Ja. En bijvoorbeeld, ik uh, gebruik ook het verhaal van uh, de journalist van het Laatste Nieuws... die in 1898... Uh, de eerste spoorweg in Congo gaat mee opendoen. En die is dus heel racistisch. Die zegt, die vrouwen stinken, zijn lelijk. Ik zou nog liever naar blijven dan met zo'n vrouw te nee, slapen. Dus maar daar hoor je, je, je Piet van niet, niet en hoef je niet over klagen. Uh, er wel enige evolutie in de visie is op de Congolese. Ja. Maar het verhaal van die Pieter van den Broeke is interessant omdat het ons inderdaad leert dat er al van alles te doen was in, uh, in, in Afrika voor Stanley daar arriveert en zelfs voor die Pieter van den Broeke daar arriveerde. want hij was bij lange niet de eerste die daar aan de monding van de Congo. stond. Voor hem, laten we zeggen, 20, 40 jaar misschien voor hem, zaten de Portugezen daar. Maar de Portugezen uh, je hebt ook het eerste verslag over Congo dat de Portugezen gemaakt hebben een rapport maar dat gaat alleen over de verspreiding van christendom. Die waren alleen maar geïnteresseerd toen zo snel mogelijk christen mensen maken. Ah, ja, dat... terwijl hij was geïnteresseerd in zaken doen en daardoor had hij wel een iets bredere kijk dan die Portugezen, ja. die daar trouwens ook zaken deden, daar gaat het niet over, ja. maar die waren blijkbaar, je moet niet vergeten, op dat moment heb je heel de problematiek protestant-katholiek uh, de verdrijving van joden en moslims uit uh, zowel Portugal als Spanje. Dus de religie is dan heel belangrijk zo. Hè. Dat is het grote ding. Ja. Terwijl van den brokken zegt, het is wel spijtig dat ze niet allemaal christelijk zijn, maar toch er valt geld <laughs> Ja, dat valt verdienen. wel mee. Ja, ja. En hij ontmoet dan ook die, die Portugese missionarissen. Nee, hij, voor zover dat je dat kan zien, uh, doet hij dat volledig op zijn eentje. Want de portugezen zijn op dat moment al niet meer zo goed gezien bij de Congolezen en ze prefereren de Nederlanders, zegt hij, onze natie, ja. eh, boven de Portugezen. Dus hij houdt daar afstand van omdat dat in zijn voordeel is. Ja. Hij kan makkelijker zaken doen als hij zich niet lieeert li li li met die Portugezen. Ja, maar dus wat je zegt is dat, dat hij uh, met dat zeilschip aankomt aan de monding van de Congo-stroom, daar niet kan opvaren, dus verder in de, in de hangmat... Gedragen wordt door Afrikaanse dragers, veronderstel ik. Ja, ja dat dus, ja, is volledig afhankelijk van uh, dus, de lokale infrastructuur. Dus een, een paar kilometer diep reist en verder ja. dan dat gaat. Dat maar niet. daarna na hem zijn dan ook nog uh, missionarissen van hier gekomen. Onder andere een zekere uh, Georges of Joris van Geel, die in 1650 het eerste... Bantu woordenboek en het eerste woordenboek Kik, uh, Kikongo gemaakt heeft. Uh, uh, dingen. En dat was dan wel voor missionering. En die zaten al halfweg tot wat nu Kinshasa is. Ja. Hè? Dus die zeg maar, wat je nu vertelt, dat weten we omdat het is opgeschreven door die buitenlanders. Hè, uh, ja. En die Belgen en die Portugezen uh -huh. en zo die daar gekomen zijn. Hebben die Afrikanen zelf iets opgeschreven? Afrikanen hadden een ander systeem. Hè? Zij hadden uh, orale tradities en er was iemand die gespecialiseerd was. Uh, toch bij veel van die etnieën... om dus zo ver mogelijk de genealogie en de verhalen te hebben. En bijvoorbeeld uh, bij de Bakuba uh, ging dat tot 160 koningen terug... dat ze dus konden vertellen wat dat er gebeurd was. Oh, maar dat werd niet opgeschreven. Uh, nee, en toen dat... Uh, het, het was iemands taak om dat te onthouden. Ja, die ja, deed ja. niks anders dan okay. dat. Ja. Die verhalen... Jij bent Wikipedia. <laughs> zo. Uh -huh. die, ja... Uh, maar dus alles uit het hoofd en dus telkens zorgen dat dat doorgegeven werd, dat dat niet te veel veranderde van wat dat doorgegeven werd. Uh, ja, dat was een andere manier. En toen dat de Belgen zijn begonnen met uh, tradities op te schrijven, dan hadden ze daar wel een beetje uh, wantrouwen van... omdat mensen die zij als slecht verklaarden... Bijvoorbeeld, er was een zekere M'siri, eigenlijk heet die maar Marspot... die de kopermijnen had op het moment dat de Belgen arriveerden in Katanga. En die man hebben ze moeten vermoorden om Katanga te hebben bij Congo. En dat moest dus een slechte zijn. Terwijl in de traditie, want zijn zoon heeft ook het verhaal... voor zover hij dat kende, van zijn vader en van de bevolkingsgroep opgeschreven. En dat is zo'n beetje weggedrumd omdat hij daar te goed uitkwam. Sommige mensen mochten er niet ja. goed uitkomen, zie je. En dat is waar eigenlijk na de onafhankelijkheid dat men begonnen is met die tradities eigenlijk euh, naar boven te halen. Van ja. China bijvoorbeeld, maar goed. Ja, uh... dat, dat schrijf je ook in het slothoofdstuk van je, van, van je boek. Dat uh, kolonialisme niet alleen bezig is met het roven van de grondstoffen van de kolonie, het roven van de, van de vrijheid van de bevolking van de kolonie, maar ook het roven van de geschiedenis. Ja. Dat is eigenlijk wat we hier beschreven, voorstellen. Dan is er in ons collectief ja, jeugd niks. Dat is overal zo, ik bedoel, uh, uh, Columbus, er eh, bestond geen bevolking in. Uh, dingen, uh, in de tijd, de Black Panther, Stokely Carmichael, heeft dat mooi beschreven. Die was van uh, Trinidad, hè, van de Caraïben. En die zegt, ja, wij bestonden niet hè, tot Sir Walter Raleigh mm -hmm. passeerde met zijn boot. En hij had teer nodig om zijn boot te teren. En wij hadden een teer meer. En dan zei hij: Ik heb jullie ontdekt. En toen begon mijn geschiedenis. Hij, die man is daarna minister van Buitenlandse Zaken geworden van de Black Panther-beweging. Een hele uh, plezierige man. Bas. En dan is het een, een hele kunst om dat nu te reconstrueren, wat er dan toch was. Weten we bijvoorbeeld dat koper dat, uh, dat, dat onze vriend Pieter Piet van den Broeke kocht aan de monding van de Congo-stroom? Daar zijn geen kopenmijnen. Weten we hoe die economie georganiseerd was? Waar die kopenmijnen toen wel waren? Wie die beheerde? Wie, daar, ja. wie de mijnwerkers waren? Hoe dat gesmeed werd? Weten we dat ondertussen? Ja, we weten dat ongeveer. Toch in ieder geval voor de latere periode. Omdat dus, zoals ik daarnet die man die ik uh, vernoemde, Siri: dat was eigenlijk iemand afkomstig uit het uidige Tanzania. Want er was niet alleen de route... ...via de Congo-stroom. Er was ook een route naar de andere kant van Afrika... ...naar de Oostkust ja, ja. En die was van, in het midden van die route... ...oorspronkelijk afkomstig met zijn bevolkingsgroep. En omdat dat koper er was... ...en hij heeft dan eigenlijk uh, beslag gelegd... ...op die kopermijnen. Maar er waren dus kopermijnen. De, de mijn van Kambove, die erachter een belangrijke mijn... ...onder de Belgische periode geworden is, die bestond... Ja. En die in hoe moet ik mij dat dan voorstellen... Is dat een, een mijn-eigenaar? Had je, had je nee. eigenaar? Of is dat een, is dat een, een, een koning? Of is dat... dat is een koning. Ah, ja, ja. En de eerste mensen die bij hem komen in zijn hoofdstad... die noemen dat het Zwarte Londen... omdat ze onder de indruk zijn... Uh, over de grootte en de structuur van die stad. Uh, dus uh, dat is weer het vooroordeel dat pas later zal komen. De eerste die komen, die zeggen: Amai, wat zien we hier in het centrum van Afrika? Dat is hier een zwart Londen, zeiden ze. Dat ja. past ook niet in het beeld dat we hebben van Afrika. Die begonnen in hutjes te zitten? Ja, in dorpjes, in hutjes met ja, strooien ja. dakjes. Nee, dat waren steden. Uh, en je moet dus redeneren dat hier ook nog in tamelijk in hutjes gewoon eh, rond. De, We gaan niet lachen met de kempen. Het campen, he? dat was eh, ja. leme huizen ja. met strooie daken. He? Daarvan ja. komt de naam payot. Pajot. Ja. Zeggen die, die Afrikanen, daken, daken, maar dat, dat koper waren, hadden die dat voor nodig? Gebruikten ze dat zelf of was dat voor de export? Uh, voor de Afrikanen, overal ongeveer, is koper veel belangrijker dan goud. Dat was ook iets wat die ontdekkingsreizigers niet begrepen. Uh -huh. Dat goud veel minder waard was dan koper. Uh, koper was voor hen een betaalmiddel ook dus de ringen die de vrouwen droegen de koperen enkelbanden en zo, dat was zoals de vissers bij ons vroeger uh, zilveren oorbellen hadden tegen als ze ergens uh, aangespoeld waren en geld nodig hadden hè. ik bedoel uh, oh ja, dat, dat, zoals met de piraten, dat ze dan een begrafenis konden betalen dat idee ja, ja uh, maar uh, dat was een van de betaalmiddelen hè. er waren een reeks betaalmiddelen dat varieert welke streek van Congo bijvoorbeeld ja. uh, uh, maar, dingen. maar uh, wat ik dan met het boek verder eigenlijk doe is, we hebben die zeilboot die er niet opkomt, eh, op die stroom, dan krijg je de stoomboot. En in één keer kan de stoomboot er wel op. Het is heel belangrijk, er is eens een Brit geweest die gezegd heeft, in plaats van Queen Victoria op het geld, moesten we daar stoomboten en stoomtreinen op zetten. Want dat heeft de kolonisatie en het empire mogelijk gemaakt. En dus toen dat ze de stoomboot hadden, toen konden ze tot Matadi. En Wij must... weten niet waar Matadi ligt. Uh, dat is zo halfweg tussen de oceaan en uh, Kinshasa, mm. laten we zeggen. Uh, en uh, dan zaten ze weer met een probleem, want dan was de stroom niet meer bevaarbaar. Dus hebben ze boten in stukken. Stanley onder andere dan, die trouwens hier bij Cochlear Yards in Antwerpen gemaakt werden, uh, werd dan in stukken gedragen. Iets van een 30 dagen stappen met 30 kilo op je hoofd door dragers tot als men terug aan het bevaarbare stuk kwam, ah, ja. daar werden die gemonteerd en dan terug de stoomboot. Ja. En dan eigenlijk is Congo pas ontsloten en dat is eigenlijk het grootste verhaal in mijn boek. Door de man die gezegd heeft, we moeten dat oplossen door een stoomtrein, want in plaats van een maand doen we daar twee dagen over dan en veel grotere volumes en hoeveelheden. Ja. Dan kan dat pas opleveren, want als je maar kan exporteren door dragers in te zetten met 30 kilo op je hoofd, ja. hè, vier weken stappen. Ja. Veel kan er niet toe in Antwerpen dan. Nee. Daardoor dat het rubber zo duur was. Toe. En de man die dat bedacht heeft, dat is Albert Thijs. Waar ja. hij inderdaad veel over schrijft. Maar voordat we over Thijs beginnen, wil ik eerst Stanley doen. Want je zegt ook in dat laatste hoofdstuk... Als we de Congolese geschiedenis recht willen, willen doen... Dan moeten we die periode voor Stanley beschrijven. Maar ook, dan moeten we Stanley tot zijn ware proporties terugbrengen. Nadat je dat gedaan hebt, dat terugbrengen tot ware proporties... Blijft er van de heer Stanley weinig over, Lucas? Maar toch wel, he. het was een bekende sensatie. Journalist, hè? Ik bedoel, die man was voilà. een wetenschapper. Het he? was een sensatie. Nee, nee, nee, ja. Ik dacht dat het een ontdekkingsreiziger was. <laughs> Absoluut oh, ja. niet, want eh, ik som het op. Hè. Bedoel, hij heeft zijn naam gemaakt, zogezegd, met Livingstone te ontdekken. Ja. Maar in zijn tijd al werd dat in de Britse pers met een zware korrel zout Is het waar? Eh, hij werkte voor een Amerikaanse sensatiekrant, eh, voor Gordon ja? Bennett ja? zijn eh, kranten. Eh, waarom? Omdat iedereen zei, bah, we weten wel dat Livingstone daar zit, maar Livingstone heeft geen goesting meer om te komen. En volgens de Afrikaanse orale traditie... Had hij daar vrouwen en kinderen en had hij eigenlijk zei hij, Europa laat maar. maar en, en die Livingstone was wel een echte ontdekkingsreiziger. Dan. Hoe zeg je? Die Livingstone? Nee, dat was een missionaris. Missionari Oké, okay. okay. ja. ja, ja. Uh, het zijn de missionarissen, de soldaten die eigenlijk meer ontdekkingsreis gedaan hebben... dan de ontdekkingsreis, eerlijk gezegd. Maar, maar dus, dat was in ieder geval zeer, dat was een opgeklopt verhaal, een scoop. Want Livingstone is ook niet meegekomen. Hè? Bijvoorbeeld, ik ken nog een Congolees in Congo... die zegt dat hij de kleinzoon is van Livingstone. Ah ja. Nee, nee. En hij had als familienaam Livingstone tot als uh, Mobutu de naam gezaireist heeft ja. in de tijd, dat ze allemaal een Afrikaanse mm -hmm. naam moesten nemen. Hè. nu heet hij Baruti is een bekende striptekenaar trouwens. Hij heeft nog voor de studio Serge gewerkt ook, mm -hmm. uh, dingen. En hij heeft trouwens een stripverhaal gemaakt, uh, uh, Madame Livingstone, waarin dat hij een stuk van zijn verhaal vertelt. Maar goed, dus Livingstone, dat was al opgeklopt. En als je al zijn andere expedities ziet, was er altijd iemand voor. Als hij van oost naar west door Afrika trekt, was er de Brit Cameron, die al twee jaar ervoor dat gedaan heeft. Als hij van west naar oost door Afrika trekt, dan was er al van Wiseman en meneer Pogge, eh, Duitsers die dat gedaan hebben. Die trouwens Luluaburg gesticht hebben. Daarom was dat een Duitse naam in Belgisch-Congo. Die stad was door Duitsers gesticht. En eh, ga zo maar door. Hè. En plus was het dan ook zo dat heel zijn eh, ontdekkingsreizen. Allee, praktisch georganiseerd werden door Swahilis van de Kust, die zorgde voor dragers, voor militaire escorten, voor proviand, ja. al wat ja. je maar wilt ja. hebben. En ja. ook dat hij zijn uh, stukken kon door naar uh, Amerika, dat werd dus ook gedaan uh, via die Zanzibari. Dat las ik in jouw boek, uh, die Zanzibari, die dus eigenlijk de de, de logistiek hebben gedaan voor Stanley. Daar hoort een naam bij. Dat is de naam tipo Tip, ja. Nu dacht ik, tot voor ik jouw boek las, dat tipo de slavendrijver was die door de Belgen is verslagen. De, sla, de, de slavernij is afgeschaft in Congo omdat ze die tipo hebben verslagen. Dat, dat was het beeld dat ik had. Ja, uh, Uit jouw boek komt een heel ander beeld naar voren. Ja, omdat uh, trouwens ook de Congolezen... Hè? De Congolezen zijn ook bezig met hun geschiedenis te herschrijven. Okay. En er is al... Poh, het is toch al uh, van het einde van de jaren tachtig dat er een Congolees een biografie van die typoetip geschreven is. En typoetip is een van zijn bijnamen. Uh, dat is de bijnaam die de Belgen gebruikt. Eigenlijk had hij een Arabische naam, Hamed bin Mohammed al-Murjebi. Uh, Ik had -tip er niet zegen. toe. Ja. Uh, we houden het bij typoetip. Ja, hey, oké. Okay. <laughs> maar uh, bijvoorbeeld zijn bijnaam. In waar hij zat in Oost-Congo waar dat ze nu nog altijd Swahili spreken de taal van de Swahili kust van Oost-Afrika daar was dat Mutipola namelijk de man die plantages aanlegde die heeft daar dus rijsteelt geïntroduceerd suikerriet, zeepfabrikage en weet ik veel en dat is een ganz ander beeld dan wat het is en dat was een niveau -handelaar. Slaven, het was geen slavenhandelaar. Er werd slavenhandel gedaan, maar je mag niet vergeten... ...de grote slavenhandelaars waren, dat waren de Portugezen, de Hollanders en de Fransen. Hè. De Fransen op de oostkust vooral... En dan de Nederlanders en de Portugezen op de Westkust. Hè. Er was uh, slavenhandel, hè, maar zijn hoofding was Ivor. Werd ook, uh, zijn financiers waren mensen die in Ivor investeerden. Dat waren ja. Indiërs, omdat Ivor zeer uh, gevraagd was in India... Voor de vrouwelijke allee, armbanden, ja, enkelbanden, ja, ja, ja. uh, trouwjuwelen eigenlijk. Uh, uh, ding. Maar dus, daar is ook een heel andere visie van. Uh, en het mooie is: die man heeft ook zijn memoires geschreven. Wat dat heel zelden is: hè, als je in de 19e eeuw memoires schrijft, uh, of, of zelfs iets. Uh, uh, allee, ja, ja. 19e eeuw, dat is een typisch Europese uitvinding: memoires en dagboeken en zo. Maar die heeft dat gedaan, op vraag trouwens van uh, een Europeaan. En daar heb je ook de beschrijving van de tocht met Stanley. En dan krijg je dus een tegenverhaal. Ah, daar ben ik zeer geïnteresseerd uh, ja, hè hoe... dat, dat wordt dus ook ongeveer niet gebruikt. Ja, de, dan... Hoe beschrijft die, die, die ontdekkingsreis van Stanley van oh, Oost-Afrika naar west uh, die, die kijkt ook zo. Uh, waar zijn de Belgen hier? Want hij is dus uh, op vraag van Stanley, zijn ze volledig grond. Afrika gegaan en dus van West-Afrika terug naar de Oostkust, naar uh, Zanzibar nu gegaan. Maar dat was omdat hem, ja, uh, Leopold sponsorde hem, uh, ook uh, Jameson de whisky sponsorde hem en nog een champagnemerk uit Frankrijk. Ja, je moet je. dat dus ook <laughs> relativeren. Hè? Nee, nee uh, maar ja, Ik vind dat wel belangrijk, ja, ja, dat omdat goed. dat ook niet verteld wordt. Bijvoorbeeld ineens die grote expedities als rondgaan, mm -hmm. daar zit Jameson bij, de zoon van de Ierse whisky, omdat... Die firma, die, uh, die expeditie voor een stuk uh, financiert. En hij moet dan nog eens duizend pond extra betalen. En dan uh, wordt er ook gesponsord door uh, champagne uit Sillery. Want uh, die mannen hadden altijd champagne mee. En dat is een van de dingen die ik niet heb kunnen oplossen. Dat is... Ze doen geen wijn mee, dat begrijp ik, want dat portoriseert. Maar waarom dat champagne niet portoriseert? En dan plus is dat altijd in kleine flesjes. terwijl als je dat mee zult, dan heb je toch wel zin om een grotere fles te drinken. Mm -hmm. En daar moet dus een chemische uitleg voor zijn, maar sweat. Maar dus ook een champagnemerk, hij deed dat en Leopold heeft daar een beetje geld in gestoken, ook op voorwaarde dat die heel de Congo afging. Maar om maar te zeggen, euh, toen waren er al luxe toeristen, hè, die ja, meegingen. Ja, ja. Dat zijn er euh, twee die meegaan, zo, Zee, euh, zoals ze nu naar de Maan willen gaan eventueel. Maar, superrijke, super toen bouwen ze door Zwarte Afrika Nee, met snel niet. Zee, En wat was het belang van Tipotip? Waarom deed hij dat? Waarom ondersteunde hij snel niet? Wat was het belang van Tipotip? Waarom, waar, waarom deed hij dat? Ja, omdat, het het IVOR was zo belangrijk voor zijn financiers die Indiërs waren. Ik zeg het, dat waren de trouwjuwelen voor, voor de vrouwen. En het gebruik wild als de vrouw sterft, dat men die breekt. Dus die kunnen niet van moeder op dochter overgaan. Mm -hmm. Dus dat was altijd nieuw IVOR zijn. En dat IVOR, dat was de grote ding waar dat ze geld mee maakten. En daardoor dat hij ook uh, bankier zat die hem financierde. Dat was dus echt een handelaar. He? Ja, maar op een bepaald moment uh, gaan en... Stanley en Tipotyp samenwerken he, om die expeditie te doen. Ja. Ik begrijp dat Stanley typotiep nodig had? Ja, maar, waarom, waarom zei typotiep van oké, okay, ik, ik, ik doe mee? Ik, omdat hij dacht, ik kan ook business verder doen dan waar ik nu al zit. Hij controleerde dus ja, heel het gebied. Uh, op het einde van de Congo-stroom, Lualaba wordt dat dan. Hè. Uh, dingen waar hij een heel domein had uitgebouwd. Uh, samen met andere uh, mensen van de kust. Hè. Uh, en zelfs Leopold had hem nodig. Hij is even... Uh, Wali, gouverneur geweest voor Leopold II. Toen hebben ze trouwens een uh, Arabische wapenspreuk gemaakt voor de Congo-Vrijstaat. <laughs> dat zit in ter nog ergens in een, een doos geclasseerd uh, de, uh, dingen. Maar, dus die man was belangrijk omdat hij heel het gebied waar dat het hiervoor zat, controleerde. En op in het begin waren er maar twee echte grondstoffen. Dat was ivoor en rubber, hè, dat men had. Dus die moest uitgeschakeld worden om te zorgen dat het ivoor niet meer naar Zanzibar en naar Indië ging, maar naar de monding van de congostroom en naar Antwerpen neerkwam, om hier gecommercialiseerd te worden. Daarom moest die man uitgeschakeld worden. Die potiep hebben we gehad, Pieter van den Broek hebben we gehad. Je hebt daar, naam, daar straks een naam genoemd van Albert Thijs, de man van, van de treinen. Ofwel moeten we hem overslaan, want ik wil absoluut ook nog bij Maurice Kalmijn terechtkomen. Ja. Ofwel moet je daar heel kort iets over zeggen. Zullen we hem overslaan? En zeggen dat, ja, zeg dat de mensen het boek halen. Dat er een mooi verhaal. Dat wil ik nu toch wel vertellen. Want uh, mijn principe is dat geschiedenis verhalen zijn ook. Men vergeet dat een beetje. Hè. Men denkt altijd dat zijn chronologieën, namen van koningen. Ik moet zelf altijd al denken: wat datum was dat weer? Ja, ja. Uh, dus daarom dat ik mijn boekje naast mij liggen mm -hmm. heb, als ik een datum nodig heb. Maar dus die man. Hij heeft in dienst een zekere meneer Stoklet. En Stoklet, voor wie dat een beetje van architectuur kent, het Stoklet-paleis in Brussel, dat is het enige gezamt Kunstwerk van de Wienerstadten. En hoe is dat gekomen? Een Art Deco-paleis ja, in Brussel. De, dat waar? is namelijk, vader Stokle zat, dat waren spoorwegingenieurs als familie, zat in een grote spoorwegmaatschappij in Wenen. Sterft tijdens de raad van bestuur van die maatschappij. En zijn zoon moet hem opvolgen. Zijn zoon was getrouwd met een vrouw die schilderde. Uh, Stevens heette die. En zij kwam in contact met Klimp en de mensen van de Wienerwerkstadten. Oké, okay. ze gingen daar in Wenen een stoklet bouwen. Maar wat gebeurde dan? De man die de spoorweg aanlegt in uh, Congo, Thijs, zegt tegen Stoklet, "Kom voor mij ik heb drie maatschappijen waarin dat je kunt werken. Dus die man verhuist naar Brussel. En daarmee is dat Stokletpaleis in Brussel eh, gedaan. Maar het verhaal is daarmee nog niet af. Want die man moest dus in een bureau gaan zitten. En hij zegt, maar mijn bureau moet ook ingericht worden door die wienerwerkstad. En dat is een gebouw dat bijna niemand kent. Dat is achter het Koninklijk Paleis. En daar is al veel van weggegaan door de opeenvolgende huurders. Maar daar zijn toch nog heel veel dingen van die Wienerwerkstaten die erin zitten. Er zit nu een, uh, een, uh, een uh, advocatenkantoor in. En wat is er dan gebeurd? Toen dat ze die spoorweg aanlegden, moesten ze een hoofdkwartier hebben. In het midden van die spoorweg. Dat werd thijs En wat is daar gebeurd? Omdat die Aardeko van de winnaarswerkstaten zo in de mode was, hebben ze daar de gebouwen ook in Art deco gezet. En heb je dus een heel stuk Aardeko in... Uh, midden in Afrika. Ja, ja midden in Afrika. Uh, Dingen waar ik een boek en een foto van heb. Iemand is voor mij in juli gaan maken. Uh, ja, dus het ja. staat er nog. Ja, ja, dat is nu het gerechtshof van het district van de Katarakten. Dat dat heet. En de stad heet nu een Banzangungu, maar tot doet er niet okay, dus Maar dus je... je hebt dus haar deco dat tot in Congo gekomen is, oh, dankzij die thijs. En nu slaan we hem over. Oké, okay. nu slaan we over. Omdat, omdat we naar Maurice Kalmijn moeten, dat is een van de figuren in jouw boek, waar ik je nog nooit over gehoord had. Maurice Kalmijn, wie is dat? Ja, omdat hij volledig wegmoppeld is. Je hebt daar misschien wel al van gehoord als je naar de kust gaat in de pannen... Is er het Kalmeinbos? Wist ik niet. Dat is een groot in de westhoek tussen groot natuurreservaat dat nu beheerd ah, ja. wordt door. In de pannenkoek. De de gemeenschap. naar En dat was een landbouwingenieur van opleiding, maar een verschrikkelijke rijker. Want zijn moeder was een Orban en de Orbans waren staalmagnaten en de Ryan de Société Générale, de maatschappij die Congo eigenlijk gecontroleerd mm -hmm. heeft. En zijn vader, Kalmijn, was een groot grondbezitter, dus in de Westkust, de pannen, een omgeving. En die man... Hij is in Brussel geboren, was een Brusselaar. En was dus een van die eerste ook rijke toeristen. 1907, 1908 schrijven. En hij gaat gaat op... hij als toerist naar, naar ja, Congo? Ja, om van te jaar. Ah ja. ja. Uh -huh. en, want zijn boek uh, begint met hele beschrijvingen over olifanten jagen, dat je geen wijfjes mocht jagen, geen jongen, dat je mannetje toch tot op tien meter moet benaderen, want anders ben je geen sportsman, je moet die ook de kans geven van u te hebben als jij hem wilt hebben. <laughs> Oké, <Okay. laughs> zo echt Gentleman. bijna een zotte Brit, hè? Ik uh bedoel... -huh. Uh -huh. uh -huh. Die man komt in Congo en die ziet die rubberplantages van Leopold en die zegt, wat is dat hier? Dat, is, dat werkt hier absoluut niet. Ik zie allemaal alleen maar dooien liaan en wat doen ze dan, Zeggen uh, Ze jagen heel de dorpen het bos in om wilde rubber te gaan plukken onder bedreiging van het leger. En die mensen, geen dak boven hun hoofd, geen, eten, geen tijd om eten te hebben, die sterven massaal uit. En hij, begint dus, hij eindigt zijn boek met een zeer... Uh, Erge kritiek op de praktijken, ook op de missies die alleen maar uh, die, de mensen niet vooruit helpt uh, op uh, heel het bestuur over de gewelddaden, uh, Al wat je maar kan opsommen en ook tegen Leopold II. Want daarvoor zijn er ook al critici geweest op het beleid van ja. Leopold II, maar die spaarden altijd de koning. Dat was... De grote held, hè, samen met Stanley, uh, voor Congo. En hij zegt, ja, die man, wat doet hij? Die? die koopt politici om, die koopt journalisten om, die koning Leopold II. En ze gaan nu zeggen, ik heb geen respect voor die man. Tampi, zegt hem, hè. ik heb daar ook geen respect voor. Wat is er nu gebeurd als zijn boek uitkomt met heel die kritiek? Dat is toch 120 bladzijden, die kritiek zelf. Uh, dat is dat dat weggeduwd is. Je mocht dat niet de koning zo beledigen. En er is dus, ik ben naar zijn notities gaan kijken die in het vuur liggen. Daar heeft hij het over de verspreiding van zijn boek, als dat uitkomt. Hij uh, uh, schrijft in het Frans, zoals alle Vlamingen toen, uh, dingen, er is een uh, ordewoord gegeven dat dat moet verdwijnen. En hij zegt dat komt van vermeilen, van August Vermeilen. De socialist. de socialist, ja. En inderdaad, wat zien we? Dat boek is volledig de vergetelheid in. Niemand kent dat nog. En ik ben daar door toeval. Twee toevallen opgekomen. Eén, uh, omdat ik samen met iemand van de Kalmijns... ...rond die Maurice Kalmijn een tentoonstelling voorbereid... Ja. ...aan de kust Maar dan zag ik ook bij uh, de Bibliothèque Nationale de France... ...die heeft een programma waarin dat belangrijke boeken gedigitaliseerd worden. Boeken van voor 1920. En het boek van Kalmijn zit daarin. Zij beschouwen dat dus als een van de belangrijke boeken van voor 1920. In Frankrijk wel. In Frankrijk wel. Ik In heb dat bij Hachette besteld... Voor de, uh, allee, de reproductie die je nu kan laten drukken van het ding. Voor 20 euro heb je dat. Hè. Mm -hmm. uh, maar dus die man is ook volledig weggedrukt. Die heeft zich. Uh ja, hij voelde dan ook dat hij niet meer welkom is. Uh, heeft zich teruggetrokken op de pannen en heeft daar uh, een radicalisatieproces doorgemaakt om het in moderne termen te okay. zeggen. en je vindt het belangrijk omdat hij een van de, van de vroege critici was ja, van de een de sterkste criticus ten eerste, als landbouwingenieur wist hij waarover het ging als hij over rubberplantages en zo sprak. En ten tweede, hij spaarde zelfs de, de koning niet en de politici die erachter stonden, hè? Congo, een voorgeschiedenis. Zo heet het boek van Lucas Catherine. Er staan nog veel meer in dan, dan dat, alles dat, wat uh, Lucas nu heeft verteld. Lucas, dankjewel.